Visser met het NOS-journaal. Minister Kamp neemt installatie in gebruik waarmee boeren elektriciteit en gas kunnen opwekken uit pure mest. Hij heeft er 150 miljoen euro subsidie voor beschikbaar gesteld. Door mest om te zetten in elektriciteit en gas kunnen boeren milieuvriendelijker werken. Aan project van zuivelbedrijf Friesland Campina doen 200 boeren mee en dat moet er binnen een paar jaar duizend zijn. Het aantal incidenten met dieren op het spoor daalt. Dat komt door maatregelen van spoorbeheerder ProRail. In overleg met boeren worden weilanden beter afgesloten. En in natuurgebieden staan paaltjes langs het spoor die een afschrikwekkende geur verspreiden. Vorig jaar waren er nog 800 incidenten met dieren op het spoor. Dit jaar zijn het er volgens ProRail veel minder. En het gaat dan meestal niet om botsingen, maar er ontstaat wel vaak vertraging als een koe of een zwijn op het spoor staat. Voor het eerst heeft een politiechef op de Filipijnen toegegeven dat de politie systematische mensen vermoord. Hij zegt in de Britse krant The Guardian dat hij de afgelopen drie maanden betrokken was bij 87 moorden. Sinds het aantreden van president Duterte zijn op de Filipijnen naar schatting 3500 mensen vermoord. En dan Vooral drugsgebruikers en handelaren. Duterte zegt zelf dat de meeste moorden worden gepleegd door burgercommando's. Kopers van een woonboot kunnen alleen nog een hypotheek krijgen bij de Rabobank. Tot voor kort konden ze ook terecht bij ING, maar die bank is ermee gestopt. Het is het kabinet niet gelukt om andere aanbieders te vinden. De Belangenvereniging van Woonbootbewoners vindt het ongezond dat de Rabobank nu per monopolie heeft. De bank heeft de opslag voor woonboothypotheken overhoogd. Nederland telt ongeveer 12.000. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen de zon blijft droog... en 16 tot 18 graden wordt het. Morgen zonnig en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen Hilversum en 1 Brugge 5 kilometer. Op de A27 Breda Utrecht tussen Avelingen en Lexmond... over 7 kilometer file rijden. En op de A27 Almere Utrecht tussen Almere en Almere Haven 3...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 Pek tegen AZ staat nog steeds ook 0-1. En hier is uit de Jaren nul Blue Control Helemaal op So Bij breakdown. Alvaro Soler Sofia, daarvoor Blue Control met helemaal op stijl. Er is gescoord in Eindhoven. Feyenoord heeft 1-0 uh, gescoord door Buttegin in de 82e minuut. Tja, moet ik erover zeggen. Nou alleen maar tot er lekker muziek op ZFM is. Vist and the Transformers money Grabber.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 Waar de vrouw uit Den Bos vorige week nog gelijk speelde tegen laagvlieger Hurley, overtuigde ze nu met veel aanvalspel. Toch viel het eerste doelpunt vlak voor rust. Met het tip in zetten Lieke Hulse Den Bos op een 1-0 voorsprong. De tweede helft bleef die stand lang op het scorebord staan. tot Hulse kon profiteren van een zeldzame fout van ladekiefster Joyce Sombroek.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 It's a song.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 When will I be famous? wacht de graffiti 6, stare into the sun. CFM Zandvoort op zondag. Coldplay continu aan. nu aan.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 That's it.